met het NOS Journaal. De Highland Games in Geldrop... waarbij afgelopen zondag een passant dodelijk werd geraakt... had geen vergunning. Er is bij de gemeente geen specifieke aanvraag gedaan... en het landgoed waar de games werden gehouden... heeft geen permanente evenementenvergunning. Een 65-jarige man in een bloementuin naast het evenement... werd geraakt door een weggeslingerde hamer. Een deelnemer aan de games was volgens getuigen uit balans geraakt... waardoor de hamer afzwaaide... De gemeente Gelderop laten laat de gang van zaken door een externe partij onderzoeken. Nederland had de afgelopen maand de hoogste gasprijs van alle landen in de Europese Unie. Meld Nieuwsuur op basis van cijfers van een prijsvergelijkingssite. Nederlandse huishoudens betaalden in juli 283 euro per megawattuur gas. Dat was ruim twee keer zoveel als het gemiddelde EU-huishouden. In buurlanden als Duitsland en België is gas ook ongeveer de helft goedkoper. Republikeinen in de VS spreken schande van de huiszoeking in de villa van oud-president Trump. Ook politici die de laatste tijd voorzichtig afstand namen van zijn manier van politiek bedrijven... nemen het voor hem op. Trump zelf had het gisteren over een heksenjacht. Waarschijnlijk is bij de inval in zijn huis in Florida gezocht naar archiefstukken... die Trump vanuit het Witte Huis heeft meegenomen... en die hij had moeten overdragen aan het Nationaal Archief. Maar politie en justitie hebben nog niets gezegd over de reden voor de inval... De republikeinse leider van het Huis van Afgevaardigden, McCarthy, heeft een onderzoek geëist naar de gang van zaken. En als gemeenten blijven weigeren een pand als asielzoekerscentrum aan te merken, wil het kabinet dat zelf kunnen doen. Dat schrijven staatssecretaris Van der Burg en minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om locaties die al eigendom zijn van de Rijksoverheid. Van der Burg en De Jonge willen nu een wettelijke opvangtaak voor de gemeente, waar ze niet onderuit kunnen.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 Vast. Ik laat je nooit meer gaan En ik vertel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 ZFM, Zfm. maak ze naambaar! Want de zon schijnt! Dus pak je, pak je radio, ben naar het Frans en zet hem op 106.9. 106.9. 106. Yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete zomer. Always will Oh, you made me a keeper In that house on the hill Tell me something vague. Naambaar, want de zon schijnt, dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 1.06.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Ladies and gentlemen, welkom bij niemand minder dan de jeugd van tegenwoordig. Een sterrenzanger is, is maar. Ik ben op jou, let's be up gang. love is hot, net Piet maar. Bliss me, bliss me met je lippen. Yo, my leg they kan je niet skippen. Let's go loose, let's go cat. Neem een you af voor je, and that's no cap. Yo, back, ik heb het, oh snap. Yo, love is hey, your fun cap. Ik droom al maanden van een tripje naar de zon. En dat begon toen ik je ogen voelde kijken naar mijn mond.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 Look out and look That I'll never forget You see, it was just like in the movies I mean, it actually happened just like this Nothing better with me. I tend to leave in. Love. It surely was the best thing to happen to my life. FM op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer hits. Do you love the rain? Does it make it dance? When you jump with your friends at a party. What's your favorite song? Does it make it smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I want to know it all. It's been ten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 I've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 One foot to Ze lijden uit hun ze vielen haar vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt soms op ons pad. Maar werd zijn ijs vast in het de deur. The river is de river van het field. Het is a je a naive escapade. They are the people who